Sidney met het NOS Journaal. De politie in Australië denkt dat de man die vijf mensen doodstak in een winkelcentrum alleen handelde. Hij kwam het winkelcentrum in Sydney binnen en begon daarna om zich heen te steken. Hij is vervolgens neergeschoten en overleed daarna. De politie weet nog niet om wie het gaat en wat zijn motief zou kunnen zijn geweest. Er wordt niets uitgesloten. De Nederlandse ambassade in Teheran is morgen uit voorzorg dicht. Spanningen tussen Israël en Iran lopen op... Meerdere landen denken dat Iran aanslagen of raketaanvallen voorbereid op Israël. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sluit naast de ambassade ook het consulaat in Erbil in Irak. Eerder verscherpte het ministerie ook het reisadvies voor Israël. Een Amerikaanse oud-diplomaat is veroordeeld tot 15 jaar celstraf. De man heeft bekend dat hij sinds begin jaren 80 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba... De diplomaat werkte namens de VS in meerdere Zuid-Amerikaanse landen. Rond de eeuwwisseling was hij bijvoorbeeld ambassadeur in Bolivia. Zijn spionnenwerk kwam twee jaar geleden aan het licht. In december werd hij opgepakt. De Amerikaanse justitie zegt dat er met de veroordeling... een einde is gekomen aan vier decennia van verraad en bedrog. Bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem... is na bijna 24 uur een protest van klimaatactivisten beëindigd. Ze gingen gisteren op een weg zitten voor het provinciehuis. Volgens de regionale omroep NH bleven veertien van hen de hele nacht zitten. Vijf mensen zijn opgepakt, onder wie een betoger die zich met beton aan de straat had vastgemaakt. De activisten willen dat de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel worden ingetrokken... omdat die volgens hen veel te vervuilend zijn. Het weer, overal droog met flink wat zon. In het zuiden is het 20 tot 24 graden. In het noorden is het kouder met maximaal 15 graden. Vanavond meer wolken, met lokaal ook wat regen. Morgen dan zon en wolken en minder warm met 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu Oud Zongvoort. I'm gonna start e on the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 En die gast is Jacob Kerkman. Arie's zoon zet hij er altijd mooi achter. En die heeft een boek uitgegeven van Zandvoort... met een S en een T naar Zandvoort. En naar aanleiding daarvan heb ik gevraagd... of hij hier in het programma wil komen om te vertellen... Ja, hoe wil je tot het schrijven van zo'n boek, enzovoort, enzovoort. Nou, we hebben al aardig zitten keuvelen net.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 toen de tijd ook veel in de heel veel familie sfeers uh, ik ben uh, van de familie uh, Ari Kerkman Ari Botje en waarvan uh, ik een uh, achterkleinzoon zou zijn en uh, mijn vader was Ari Kerkman die uh, uh, voorheen uh, wethouder was van Zandvoort en uh, nou en vandaar dat ik uh,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 dus uh, printen van foto's. En als je dat goed bekijkt... en achter elkaar legt... dan uh, kom je tot de ontdekking... dat uh, het huis waar ik dan geboren ben... zo ongeveer in 1926 gebouwd is. Ja? Dus uh, voorheen heeft dat wat anders gestaan... in die Noordbuurt... wat eigenlijk niet meer te achterhalen is... hoe dat was. Want als je dan praat over een wasfabriek... die er altijd gestaan heeft... Uh, voorheen hebben er allemaal kleine huisjes gestaan. Dus...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 maar bespaard wordt, want er zit al vijf gulden in. Ja, ja, ja. ja maar we moesten van... Uh, van we zijn inmiddels uh, gaan wonen in, uh, in Oud-Noord. Omdat uh, uh, we ook uh, lid waren van die uh, sociale woningbouwvereniging. En daarvan daar moesten we evacueren. En dat is in 1942, uh, eind van het jaar, uh, gebeurd. Zijn we zijn eerst naar Friesland gegaan...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 Dat ging nog door? Dat ging er door. Voor een kwartje gingen we dan met de tram. Van Heemstede hout naar... Dus die reed nog? Die reed nog. <laughs> en uh, waar ben je op school gegaan dan? Het Bos een In Heemstede? In Heemstede. Adriaan Paulland. En later, na de... later terug gegaan naar de handischafsschool, maar dat... Uh...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 Opoe, ik zeg altijd opoe. En uh, dan heb je boven gewoond, en toen had hij. Nou, in zijn arme tijd heb hij dat beeldje gemaakt voor de gemeente Zandvoort. En, ja, ja daar is opa Opie heette toen, de overgrootvader, dus. Die is daar op de bankje gekomen vanaf een foto. En toen mocht hij in Halem ook nog wat maken van uh, Winkelende Dames. Toen heb hij een foto. Ook van die drie dames. En. Uh, en dat was opoe zelf. Met haar twee zusters. En die hebben ze vereeuwigd. En die staan nu bij, op de Grote Houtstraat. Bij het. Proveniershuis. Proveniershuis. Ja, als je de Grote Houtstraat uh, inloopt. Ja. Uh, en dan dat het. dat hij zich ja. verbreedt. Ja. Dat de. Gierstraat heet dat, geloof ik, Kierstra, bij ja, de, ja, op dat plein. Ja, ja, plein. Daar staan ja. die drie winkelen, de ja, dames. die die die met die, die, die stond. Stond Drie kwartjes. Ja, precies. <laughs> nou, dus uh, ja, dat is wel een heel uh, een hele mooie. Uh,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 Mensen noemen elkaar geen liedje. Eenmaal zie je allemaal. Oude haal het oude liedje is de schuld van kapitaal. En zo kreeg.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 in Portugal of zo, die heb je geld verdiend en uh, nou, een stuk grond kopen. En hij woonde in Amsterdam? En hij woonde in Amsterdam. Later heb hij nog op de, oh, in Haalem gewoond, maar goed, dat is weer een hele andere. Maar hij kwam te overlijden, dus dat, dat verhaal van het overlijden, hoe die de, de, de, de graaf is gedragen. Kom je vanzelf bij ze, in de kerk bij, ze, bij de grafkapel. En als je bij de grafkapel wordt, ja, dan heb je voor- en tegenstanders. En er was ook een tegenstander, die heeft daar een poëzie gedacht, verdicht van gemaakt. Heb ik er ook maar ingeschreven. Ja, precies. Ja, en uh, god, dat is wel interessant. Maar en... even naar die Paulus Lood...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 Je, je, de, de, dat oude gedeelte van die kerk... dat, dat kennen wij eigenlijk niet meer terug. Nee. Dat, dat is onmogelijk. En uh, nou ja, goed. Je ik, ik, ik kan er natuurlijk verder op doorgaan... maar dat was niet de, de, de intentie van, van, de van, de van de het verhaal. Het verhaal was dat er nog meer mensen zijn... en dat er spijkertjes in, de, in, in die kisten waren... Uh, van wie er, er lag. Ja, die mevrouw Kwesnooy... want die naam kwam ik uh, tegen ja. in jouw verhaal. Wie, wie was dat dan? Zijn dochter. Oh, Z'n dochter... Maar ja. die was voor hem dus overleden. overleden ja. Dus zij was de eerste die in de ja, Gaf ja, ja. Heb ik nooit geweten. Nou zie je Arie, ik, ik heb je of uh, Jaap, sorry, ja, Ari Kerkman. Jaap, uh, ik heb uh, je boek met aandacht uh, gelezen. Ja. Dus uh, ja, nee. een mooi verhaal voor ja. uh, van. Dus toen kom je vanzelf in de Franse tijd. Ja, ja dat was de bedoeling hoor, hier, hier op Zandvoort, want er was maar één. Ik heb het later nog eens een keer terug kunnen lezen ergens.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 En, en de gemeenten die een stelletje arm hebben, die niet, niet behoren tot de kerk, maar misschien ja, van, de, van, de, van, de, van de katholieke kant hebben ze, uh, staan, uh -huh. die, die dan ook uh, onderhouden moesten worden. En dan uh, hebben ze later hebben ze daar een overeenkomst mee gehad met de gerechten. Nou, dat vond ik wel een aardig verhaal of dat de mensen dus niet kunnen denken van... het gaat hier maar zo op, jan jamboerenfluitjes. Ja, dat zijn uh, hele artikelen ja, waarover ja, ja. de kerkenraad vergadert... over ja, bedeling en ja. Ja. het extract uit het register van schoud is, en ja. ja, er is een hele discussie. En dan kan je zeggen, ja, dat moet ik even doorheen bij, bijten. Maar het, het, het is wel gebeurd allemaal. Ja, ja en dus uh, de, de kerkenraad wordt eigenlijk opgescheept met een... Uh, ja, ja met een groot uh, probleem. Ja, ja, ja, ja, precies. En wanneer is dat uh, uh, dan weer? Uh, nou ja, de, wat nou, voor... na de. Nadat uh, koning Louis uh, weg is gegaan, hè, dat is in 1806 of negen, nee 6. Alweer. Uh, kreeg eerst nog een, een, een die die die uh, die die, onze tijd. Ja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 het is op deze wereld wel een beetje raar gesteld Want alles in dit tranendal draait altijd weer om geld En hij die noten sind bezet blijft altijd onder Jan Daar helpt geliefde vader en gelieve moeder aan Als je geld hebt doe je wonderen Als je het niet hebt is het donderen Dus zorg altijd voor poen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 in de onderste regio, regionen. Dan wordt hij neergezet. En heb je het een en ander. Heb je natuurlijk ook beleefd. Hoe de, en vertelt in zijn boeken hoe dat allemaal ging. En, op, en uh, later uh, heb je nog een, schipbreuk mee, een soort schipbreuk meegemaakt. Maar ze kwamen dan in de stormweer. En ze kwamen bij de eilanden boven uh, de Helder. En uiteindelijk zijn ze in Terschellingen zijn ze, uh, terechtgekomen.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 uh, was dat ene was er niet meer. En dat andere, dat, dat was dan de patvenerij. En dat noemden we de tonnenberg, dat ja, gebouw. Ja, ja, dus in Denarschool. Ja. ja. En, uh, en daarnaast woonde uh, in die tijd mevrouw Wiener. Van Lodewijk Wiener. Ja, maar daarvoor heette was die van Vallo. Ook oh, ja, inderdaad.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 om het heugelijke feit van, van de opening te, te, te, te vieren. vieren, heeft Zwaluwe een, een, een gedichtje gemaakt. En dat is nu geworden dan het Zandvoortsvolkslied. Is het daarvoor geschreven? Daar is het voor geschreven. Jubileumlied bij het openen van de bewaarschool, 1845. Juist. Yes. Oh. Nou ja, ik uh, ken het Zandvoortsvolkslied wel. En dat zingen we dan ook altijd euh, na een voorstelling van de Wurf. Maar ik heb nooit geweten dat het ter gelegenheid... en dat door meneer Zwaalu euh, de, de tekst had geschreven, maar dat het daarvoor euh, ja, was. Daarvoor. Euh, ze. Dat wist ik niet. Maar eh, eh, voordat we naar muziekje gaan, want ik zie Thomas al euh, zwaaien. Nog heel even, want ik intrumpeerde je net.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 Maar dat, dat, in de loop der tijd werd het natuurlijk ook wel dat het hygiënischer werd in verstand vond. Dus toen werd het facultatief gesteld. Ja, ja, je hoefde ja. niet in bad, maar je mocht wel. Je mocht wel in en toen kwamen er dus veel meer kinderen. Hoeveel kinderen spreek kinderen. je van? Wat? Van hoeveel kinderen spreek je? Nou, als je dan die grote foto ziet die er bestaat... dan zitten er, er toch maar, al gauw 40, 50 kinderen in en je, je vertelde nog iets van je vader. Uh, mijn met... vader, ja. Die is, uh, met een foto Ja, ja. Of, uh... ja die is, uh, op een van die foto's staat mijn vader. Ja. Precies. Maar hm. die werd er ook op uitgestuurd om uh, iets te verkopen aan de. Uh, ja, mijn aan vader de... die is van, uh, uh, laten we zeggen, hij is van 8, 1912. Nou, ja, dan zijn we weer een tijd verder dan 18... 18, 18 ja, meter, uh, precies. Hè? Nee, niet bedelen, maar ja. ze, ze gingen al wel... Oh uh, ja, hij werd... Uh, ja, het was ook wel natuurlijk een slechte tijd. En dan werd hij door... Uh, opoe en opa, want opa... Die, uh, die was vis... vis uh, visser, dus kanalen en dergelijke. En... Uh, nou, die werd door opoe en met... Uh, en Jan van Verkee werd hij dan... Uh, Jan van Verkee, Jan van Verkee, Jan Paap. Ja. ja, werd hij dan... Uh,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 En dan kwam Piet Paap met de hele familie kwam bij ons thuis uh, dit in de kaart zetten. En uh, nou toen hebben we, ze, hebben we elkaar leren kennen en Marij was erbij en daar uh, nou, je weet hoe het gaat met de thee en uh, koffie. Nou toen kwam Piet overlijden en toen ben ik naar Marij op visite gegaan. Ja, ze hoort het toch. Dat op. is een vrouw. Ja. En uh,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 ...gaat hij s'avonds maar naar de avondschool. En, dan en dat op... was Drukkerij Gertebach aan de Achterweg. Ja, nou. Want dat was schuin tegenover ons. Hè? Want ik woonde natuurlijk in de Haltenstraat 50. Ja, ja. En uh, net ja, om het hoekje ja, van het... de Achterweg. Nou, ja? je, hebt er nog meer... je hebt nog meer stukjes geweest. Hoor. Goed. En, uh, nou, nou, deze is je dan komen. Uh, en, nou, in nou, ja, en dat, dat, dat groeit met elkaar op. En IJs Jong kwam erbij. En, uh, nou, dat werd dan op een gegeven moment oorlog.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 daaronder gegaan eigenlijk aan, aan de oorlogsjaren. En die liggen allemaal hier begraven op... Ja, in eerste instantie uh, is in, uh, in Halem in Noord... dan in tweede instantie hier. Goed. Nou, uh, dat is het verhaal van uh, Piet Paap... Ja. over zijn belevenis... Ja. Uh,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 Maar toen uh, uh, in 1942 iedereen naar moest verlaten... Uh, toen hebben hun gevraagd, uh, die, die familie dan... of ze via, met de Diagnie mee konden verhuizen. Ah, zo, en, dus en, ze werkte niet in het uh, huis. Ze werkte ook niet in het huis. En, en zij en toen, heeft dat verhaal geschreven? En, toen, en zij heeft dat verhaal gedaan. En toen uh, uh, zijn ze hun meegetrokken met het hele...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 Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Fotootje, fotootje aan de wand. Wie drukt jou het digitaalste af in Kennermerland? Foto Menno Gorter in Zandvoort maakt dit sprookje waar. Pixels, negatieve dia's of oude foto's worden mooi en scherp afgedrukt en vergroot. Kijk voor de onbegrensde mogelijkheden om gewoon met nu door met De moraal van dit verhaal, analoog en digitaal, Menno kan het allemaal.